Zachter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cent Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen Een voor elk jaar dag Voor jou, van bedek de bedekte dagen dat ik van je hou.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 In Iran zijn bij een zelfmoordaanslag op de revolutionaire garde zeker zes commandanten gedood. Een man die omhangen was met explosieven blies zichzelf op. Naast de commandanten vielen er nog 15 doden, ook zijn er tientallen gewonden. De officieren van de revolutionaire garde waren in het zuidoosten van Iran voor hun overleg met stamoudsten. De aanslag is mogelijk het werk van een Soenitische verzetsgroep uit de regio.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 Bij een ongeluk op de A2 bij Rosmalen is eind van de nacht een man om het leven gekomen. Hij reed in de richting Utrecht. Op een plek waar aan de weg wordt gewerkt is hij vermoedelijk bovenop een afzetting gereden. De auto werd gelanceerd en vloog tientallen meters door de lucht. Toen de auto neerkwam werd de man eruit gestingerd. Hij overleed ter plaatse.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 Beds Are Burning was dat van de Midnight Oil. En daar begonnen we deze muziekboulevard van het tweede uur op 18 oktober mee. Die Midnight Oil, dat was een Australische rockband. Die is opgericht in 1971 eh, onder de naam The Farm. In 1976 werd de latere naam aangenomen. Afgeleid van de Engelse uitdrukking Burning The Midnight Oil. Nou, dat Burning dat werd later nog een keer gebruikt eh, in deze single... Eigenlijk ook de enige echte single waarmee ze een wereldhead mee wisten te scoren. Bats are burning. En dat kwam van het album Diesel and Dust. En daarin ja, vroeg de groep min of meer de aandacht voor de oorspronkelijke inwoners van Australië. Australië, de Aboriginals. Een ander voorbeeld van de betrokkenheid van de politieke knelpunten... waar Midnight Oil min of meer ook uh, nummers aan refereert... is het nummer Blue Sky Mine. Dat uh, gaat over de gevolgen van de vroegere asbestwinning in het Australische plaatsje Wittenoom. Nou, de, de man die min of meer zeg maar in het oog sprong, was natuurlijk Peter Garrett. De, de man, die, de frontman van Midnight Oil. En hij was betrokken bij organisaties als Greenpeace en de Movement Against Uranium Mining. In 1984 werd Peter Garrett de lijsttrekker van de politieke partij de Nuclear Disarmment Party. En later werd hij actief voor de Australian Labour Party. Namens welke hij vanaf 2004 in het parlement zat. En twee jaar terug toen uh, Labour in november 2007 de verkiezingen won... werd hij door premier Kevin Rudd aangewezen als minister voor Milieuzaken. En tegenwoordig is hij dat dan ook. En als gevolg van die politieke activiteiten verliet Garrett eind 2002 de band... die daarmee ophield te bestaan en de andere bandleden bleven overigens samenwerken... Zij er niet langer onder de naam Midnight All. En op 15 maart 2009 kwam de ment nog eens eenmalig bij elkaar voor een benefietconcert in Melbourne. Voor slachtoffers van de grote bosbranden die Australië begin dat jaar hadden getijsterd. Dus dat uh, weten we dan ook weer waarin uh, deze mensen dus actief zijn geweest. Nou, het tweede uur van deze muziekboulevard is inmiddels begonnen. Terwijl ik ook even listig, op een listige manier een cd'tje ergens uit probeerde bangen. Nou, dat wil niet echt vlotten. Hoewel, het eh, zou het dan toch een beetje te maken hebben met wat daar op rust. Ja, je weet het niet eerlijk gezegd. Soms zijn de krachten zodanig groot dat je denkt van, wil dat wel gedraaid worden? Nou, dat zal je zo direct wel merken wat er dan gedraaid wordt. Eerst terug naar de jaren '70. Blijf een beetje bij dat oude werk. Want wat ik er net in gedaan heb, is ook oud. Maar dit is zeker oud van 1970. Dat is alweer bijna 40 jaar oud, kun je nagaan. En Toen was Mariska Caveras nog een van de mensen die deel uitmaakten van de ploeg... Van de Haagse beatband Shocking Blue. Het is niet uh, Venus, maar Never Marry a Railroad Man. Je bent een platenplugger en je dacht, uh, wij moeten altijd die plaatjes maar gaan verkopen in Hilversum. En we dachten van, nou, we gaan het uh, gewoon eens een keer zelf doen. En dat was dit dus, As uh, met Music in the Air. Uh, daarachter zaten Bert Bakker en Ron Brandsteder. En één van die platenpluggers, die schijnt hier in Zandvoort te wonen. Dus dat uh, weet je dan ook maar weer. Kwart over één inmiddels. En daarvoor hadden we trouwens Never Marry a Railroad Man. Ja. Dat uh, zeggen misschien meer vrouwen, denk ik. En uh, Marisca Virus is er nooit aan begonnen, denk ik. Het nummer uit uh, 1970, Shocking Blue. We kennen ze natuurlijk uh, van Venus. Dat nummer wat uh, ook al eens een keer gecoverd is door bijvoorbeeld Rama. Maar ja, het is zo vaak uitgevoerd dat Robbie van Leeuwen de bedenker van de Haagse beatband Shocking Blue, daar nog altijd de revenue van heeft. En ook van het nummer wat we net hebben gedraaid, dus Never Marry a Railroad Man. Wat een minder bekend hit is geweest in de jaren 70. Nou, zoals gezegd gaan we gewoon vrolijk verder. Toch een beetje verjaardagsfeestje. Tenminste, ja, ik ben jarig, dus waarom ook niet? Gaan de dijk met laat het vanavond gebeurt. is still far. De single was destijds uitgebracht met Barry White. Maar op het album vinden we toch de wat meer sensuele versie voor de dames dan, in dit geval, van Antonio Banderas. Want die was toch wel heel duidelijk hierop te horen. In Your Wildest Dreams van Tina Turner. Die zo af en toe toch nog het niet helemaal kan laten en zo af en toe ook nog eens een optredetje doet. Zie je het een ja, want de weergoeroe heeft natuurlijk ook zijn weersverwachting voor de komende dagen even opgesteld. Vanmiddag in toenemende mate bevolking, zwakke westelijke wind. De maximumtemperatuur is circa 12 graden. En maandag, dat is morgen, bewolkt matige aan zeevrij krachtige zuid-zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur is zo rond de 12 graden. De normale middagtemperatuur is nu 13 graden. En de actuele zeewatertemperatuur, Lex heeft even met zijn vingeren of met zijn teen even gevoeld in het zee water. Dan kwam je tot de conclusie dat het 14,5 graad is. Goed, uh, dus zal al uh, een en ander na te lezen op uh, meteopagina.nl. Weergoeroe Lex van der Hoorn die stelt dit allemaal voor ons uh, eventjes samen en daarom hebben wij dit ook weer bij deze genoemd. Het weer dus. Nou ja, uh, dan ook weer, ja, het is uh, feest hè. Ik loop alleen niet met zo'n uh, Mona uh, verpakking op mijn hoofd, want dat staat hier uh, toch echt een beetje moeilijk uh, in, uh, in deze studio. Bovendien, ik denk ook niet dat mijn koptelefoon van er dan ook al past. Maar ja, er zijn ook een beetje, als je zo'n leeftijd al hebt als ik. Ik ben dus vandaag 43 geworden. Dan uh, denk ik altijd aan uh, Spijkerbroek. Zo'n uh, houthakkershemdje. En dan, uh, nou, ik, ik speel dan nog net niet luchtgitaar. Maar ik vind dit altijd zo'n geweldig uh, nummer om eventjes uh, gewoon voor mezelf te draaien. Tom Petty in Heartbreakers. En Mary Jane's Last Dance.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 Summer creeping in and I'm tired of this town again was dat met Smaal. Uh, daar begon het eigenlijk allemaal mee. En ja, op het werk uh, hoorde ik wel eens uh, van mensen van... Wat zingt ze nou met een van die singles die ze dit jaar heeft uh, uitgebracht. Maar het was... Uh gewoon, fuck you, heette dat, dat, dat, dat singeltje. En als je goed geluisterd hebt, werd dat uh, schuttingwoord ook hier in dit uh, nummer even verwerkt uh, bij uh, Lilian. En die neemt het ook niet zo nauw. Maar uh, ze heeft het toch wel over. Uh, ja, het is een beetje een platvloerse dame die ook op een uh, gewone manier haar teksten vertolkt in Engeland. En dat legt er toch ook op bepaald geen windeieren. Mag ik er ook wel bij zeggen? Beatles staan centraal in deze toch wel mega uitzending. Tenminste het eerste gedeelte met CFM. Straks het, uh, het smaldeel wat uh, AB Radio heette, dat komt erbij. Iets serieuzer wordt dat dan, want dan worden er ook nog even nieuwsberichten erbij uh, gehaald. Uh, en natuurlijk straks ook het wedstrijdverslag tussen de RCH en de BVC Bloemendaal. Straks uh, tussen 2 en, uh, laten we zeggen, pak een beet 4 uur. Dat wedstrijdverslag. En tussen 3 en 4 komt uh, burgemeester Meijer op visite. En dan worden er gewoon geen u's of wat dan ook. Nee, dan wordt het gewoon je en jij. Want tenslotte gaan we dan echt uh, leuk over muziek praten. Dan presenteert hij ook gewoon mee. En dat uh, gaan we straks tussen drie en vier allemaal beleven. En ondertussen blijf ik gewoon jarig. Uh, laten we dan ook nog een noemer van de Beatles. Dat zei ik al. Ik vind het zo'n mooi nummer Magical Mystery Tour. Roll up, roll Magical Mystery Tour. Step right this way. Roll up. Roll up for the Mystery Tour. Roll up. Roll up the Mystery Tour. Roll up. And that's an invitation. Observation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 To what I've seen Hell, hell, hell This modern world you Tell her that she's beautiful I put her on a pedestal But as you cook a triple X, Imagination kicks in The more you think about sex, boys With someone else The better it gets, boys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 Anouk met The Modern World. Tegenwoordig heeft ze ook weer een nieuwe single uitgebracht. Waarvan ik even de titel mij ontschoten is. Maar het is in ieder geval wel heel bijzonder. Want ze staat er wel aardig mee genoteerd in de vaderlandse hitlijsten. Daarvoor overigens The Beatles en The Magical Mystery Tour. Dat komt allemaal uit Liverpool. Nog meer bands kwamen eruit. Echo in de Bunnyman, Vlak eh, of Seagirls en natuurlijk ook nog een groep uit de jaren 80 waar Holly Johnson de aanvoerder van was. Namelijk Frankie Goes to Hollywood. Dat, eh, dat waren toch nog bands die uit de jaren 80 nog uit eh, Liverpool kwamen. Maar natuurlijk kan dat natuurlijk in eh, geen schril contrast staan met eh, datgene eh, wat, eh, wat daarvoor uit de jaren 60 voortgebracht eh, werd uit de havenstad aan de Mercy. Namelijk de Beatles. Voor die eh, zullen we straks nog terug gaan horen in eh, de komende drie uur. En of uh, meneer Menger dat nou leuk vindt of niet. Maar in dat ene uur zit toch ook één plaatje van de Beatles gewoon verstopt. Uh, eerst nog even wat, uh, wat ander nieuws. Want uh, er is uh, nog het een en ander uh, te vertellen over dat Pamela Anderson... die heeft uh, eigenhandig een brief geschreven aan onze koningin Beatrix... En iedereen weet dat Pamela al jaren strijdt voor de rechten van de dieren... en dat ze zich heeft aangesloten bij de dierenorganisatie PETA. En dit was de aanleiding om een brief naar de koningin te schrijven. En Pam schrijft het volgende daarover. Hare majesteit, ik vind het hartstikke leuk om Nederland te bezoeken deze week. Niet alleen vanwege de charme van het land, maar ook vanwege de progressieve houdingen... tegen of jegens twee onderwerpen die me aan het hart gaan, namelijk seks en dierenrechten. En deze twee onderwerpen overlappen elkaar als het om bond gaat. Want niets heeft minder seksappeal dan een bondjas. Ik vind het geweldig om PETA en bond voor dieren... Uh ...te horen dat Holland verschillende vormen van bondfokkerij heeft verboden. En ik hoop dat het hetzelfde gaat gebeuren met alle vormen van pelsdierhouderijen. De meeste inwoners van Nederland zijn tegen het dragen van bond. En een ban op bondfokkerijen zou een grote inspiratie zijn... ...voor andere landen en dierenliefhebbers over de hele wereld. Ik hoop dat mijn aanwezigheid bij de miljonair fair mensen zal aanmoedigen... ...zich te realiseren dat je een look that kills kunt creëren zonder te moorden... ...en dat niemand praktijken als het vergassen, wurgen of het elektrocuteren van dieren moet steunen. Al helemaal niet voor het verkrijgen van een luxe artikel. Ik hoop dat ik tijdens mijn bezoek aan Nederland een totale ban op bontvokkerij kan gaan vieren. Met vriendelijke groet, Pamela Anderson. Nou, of Beatrix uh, daar geïnteresseerd in is, en of daar uh, Pamela Anderson ook nog van onze Hare de koningin nog een uh, schrijven terug gaat krijgen, dat moeten we dan maar afwachten. Dat, dat, dat uh, zal dan uh, uiteindelijk uh, worden, worden min of meer uh, ja... Uh, Toegestaan door de Rijk voorlichtingsdienst, Die zal daar zich over gaan buigen. Nu ben ik mijn tijd van, van de computer gewoon kwijt. Dat is heel, ook altijd heel erg gezellig. Dan weet ik dus niet of ik er straks om twee uur gewoon moet stoppen of niet. Maar we gaan eerst maar, eens we in 1993, kijken. En dat is George Michael met een versie van Killer en Pablo's Longstone. Toch wel aardig bekeken die George Michael om een stuk van Killer van Adamski te verwerken in een nummer van The Temptations. En Papa was een Rolling Stone. Dan kreeg je dus dit effect eruit. Nou, dat heeft toch wat succes opgeleverd bij een van de live optreders van George. En een van uh, die dingen die, uh, die ik hierop heb staan is ook uh, bijvoorbeeld een versie van George Michael's Somebody to Love samen met Queen. En dat was na aanleiding van de dood van Freddie Mercury toen er een benefietconcert concert werd uh, gegeven. Nu weer terug uh, naar de jaren 70. Het uh, album Sticky Fingers had uh, bracht dit, album, ja, dit mooie nummer uh, voort, Sister Morphine. Enige keer dat ik dat heb gehoord was tijdens een concert in 98 van de Rolling Stones. Nou luister er zelf maar naar.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 Bye.